Dikter Hark met het NOS Journaal. De directie van het helemaal geen museum komt. Politieke steun neemt af en ook minister Donner willen geen geld insteken, zegt de directie in de Volkskrant. Er zijn plannen om het Nationaal Historisch Museum onder te brengen in Paleis Soesdijk. Maar minister Donner zou niet reageren op verzoeken om daarover te praten. Ze denken dat dat met de bezuinigingen te maken heeft. Nu organiseert het Nationaal Historisch Museum reizende tentoonstellingen en heeft een website. Een van de drie rechters in het proces van het Joegoslavië-tribunaal tegen oud-generaal Mladic is een Nederlander. Het is Alfons Ori die eerder een tijdje de zaak tegen de Bosnische servische leider Radovan Karadzic leidde. De anderen andere zijn een Duitser en een Afrikaan. Een Servische rechtbank oordeelde gisteren dat de vroegere leider van het Bosnische servische leger mag worden uitgeleverd aan het tribunaal in Den Haag. Zijn advocaat gaat daartegen in beroep.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 Het weer toenemende bewolking met in het noorden wat regen. Temperatuur 15 graden aan zee en een graad of 19 in Limburg. Morgen licht wisselvallig en iets warmer. De dagen daarna weinig verandering. Vanaf woensdag overwegend droog en zonnig. Dit was het NOS Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Voor knopend Everdingen staat 2 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook roept op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, TV, TV, TV. radio en internet. ZFM. Met nu Toebak Lee. Goedemorgen Toebak Lee op de radio. Even naar acht uur. En we zitten hier weer tegen u aan te kletsen En we schrokken helemaal van... Oh, het begint al, want het be we zijn zo het programma aan het doornemen. Ja. Wordt er, ja, het wordt weer eens de show. Ik moest de teksten nog uitdelen en voordat je het weet, dan is de, ja, staat de, de, de, de lamp alweer op rood. Ja. Nou, een, dag voor, of nee, een week vol gebeurtenissen natuurlijk. Uh, Malarit is uh, opgepakt. En ja... En die andere, hè? Ja. En die, welke andere? Of, nee, dat was die Malarit. Ja, dat is die man, ja. Die oude opa. En vandaag in de kletskant van Nederland te lezen en ook in het AD te lezen dat... Ziek zijn is toch de beste, beste remedie? Want ja, hij is nu ziek. Hij voelt zich niet zo lekker. Zijn linkerkant of zijn rechterkant doet het niet helemaal meer. Maar ja. ze zeggen in een rolstoel te houden, deze kant op wielen. Wij betalen toch die hele reis, dus we maken zich druk om. En uh, ik zal uiteindelijk denken gewoon. Uh, wat, wat, wat zullen we met hem doen, uh, denk je? Ja, ja. ja doe dacht, maar. doe maar. Ik dacht nog zoiets. Ja. Of we eerst nog een tijdje op hem. Uh, Waar gooien, mensen eraan toe gooien en dan uiteindelijk. Uh... Ja, gewoon nou, ja, uh, ik, zwaar ik, makkelijk. Ik, ik weet maar het niet. Maar misschien is die man ook al half de ment, weet je wel. Dan, dan denk ik ook van, hij weet het niet eens meer. Ja, doei! Ja? Het is 16 jaar geleden, dat weet je vast nog wel, het staat ja, vast op je harde schijf. Die schrijf. man hier is toch 88 of zo? of wat is het? Uh... Nee, 69 is het. 69. Die. Nou, 69 kan nog heel scherp zijn. Ja, dat is waar. En het is waar. namelijk wat foto's in van onder andere Pinochet, die uh, uh, uiteindelijk door uh, Londen is ook uh, vrijgelaten, maar die was ook zielig, kon bijna niet lopen. En dan zagen ze op de televisie dat je, hé, hey, lopend vliegveld af. Ja. En zwaaiend naar zijn fans. Het gaat stukken beter. Hij en is uh, uh, wonderbaarlijk uh, gerecupereerd of hoe heet dat. En die andere man, hoe heet hij ook weer? Uh, uh, Dem Jan Joek. Uh, ja. Die gaat ook zo echt bij alsof hij dat hij elk moment kon inslapen. Met zijn mond zo half open hing hij achterover. En later zag je een foto van na het proces. Toen dacht je, oh kijk. Het gaat stukken beter. Het gaat waar. stukken beter met ja. hem. En dat gaat echt allemaal goed te werken. Dus uh, proberen, laten we daar een godsend doorheen prikken. En deze uh, gevaarlijke idioot, uh, nou ja. Veroordelen. Ja. Maar ja, ja ik maar... Vind het. Ik vind het, het is wel weer een beetje een maf gevoel, Dat je in die krant leest zo van. Nou kunnen we weer een hoofdstuk afsluiten. Ik bedoel, als ik allemaal hoor wat die man heeft uitgevreten, dat heeft hij echt niet allemaal alleen gedaan, hoor. Nee, zullen niet. Ik bedoel, er waren meer van die rom de en ook er waren heel veel mensen die hem toch aanhingen. Zoiets van, nou, hij heeft hele goede ideeën. Dus ik bedoel, die hele, dat, dat klikje, dat is. Ik weet niet, dat is nog niet helemaal opgeruimd. Ja, maar dat is ook het verwerkersklikje, waardoor ze dus de handen nog al gesproken hebben. Van, weet je, de goed was de oorlog. Goeie tijd, hebben we dat en dat gedaan. Ja, weet je nog. En, ja. ja. Oude jongens, krentenbrood. Lekker, uh, weet je het nou, uh, raki erbij en uh, lekker Ja, tetsen. laten we nog de Nederlandse generaal uit. uit, uit, uit Uitnodigen. Hier geven we nog een knootje mee voor zijn vrouw, vrouw thuis. Ja, precies. Voor zijn vrouw. Ja. En hier heb je nog een. We uh... zullen nog even een drankje drinken? Ah, wat leuk joh. Het is nu toch allemaal afgelopen. Ja. Eh? Het is klaar nu. Ja, want geloof ik nou ergens op. Hij woont, jij nog van de tropische eilandwoord, die, uh, die Nederlander. Aha. Ik hoop dat die, die, die, die... Weet die... ka ka Kar, karma. kar, kar, kar, kar, iets met karren. Karrema. Ja, hij is weggekarpt hiervan, zoiets uh, denk ik dan. Oké. Okay. Goedemorgen, en Live, op de radio. Vorige week zou het afgelopen zijn, maar mooi niet. We're tripping <middelliging> simply because we're so in love. Funny hat, shiny pants, all we need for some romance. Let's go get dialed up, and I'll pick you up. Oh, oh.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 Sorry, dat heb ik altijd in de vroege morgen. Dat kan zo maar rekenen opkomen zo. Oh, zeg, zo'n ochtend. Uh, nou, hou eens ze op, zeg. Wat een idioot gedoe, zeg. Toepak leeft op de radio. En het is uh, tien minuten over acht. we zitten nog even na te lezen. Wie was het ook weer? Karremans. Tom Karremans was het. Tom, dat? met een th. Tom met? Karremans. Die werd lokaal verantwoordelijk voor de hele enclave Srebrenica. In de functie van commandant Dutchbed, de derde. De hij, Potokaan. Hij de is, Potokari. Uh, hij, is, hij is nog wel onderscheiden ook, geloof ik, hè? Weet ik eigenlijk niet. Ja, hij maar... is nog wel onderscheiden. Well, it is wonderful. Ja, dat had ja. ik ook met het gevoel erbij. Ik denk, oh, dat is een mooi moment. Ja, dan moeten we me echt ja. wel onderscheiden. moet hij het drankje heeft gedronken met... Uh, ja, was het nou de vijand? Of waren we hem dan aan helpen? Ja, ja, dat We is zaten vraag, er ook he? mooi tussen ook, hè? We werden als blauw helemaal daartussen gezet tussen die twee landen. Begeleid dat een beetje even. Ja, ja. Nou er ja. ook hier hmm. ook, ook nog van... Uh, een Voor Nederlandse begrippen, bizarre nieuwe lezing... ...kwam naar voren tijdens de Amerikaanse Senaatsvoor in maart 2010... ...van generaal John Sheenan... ...en die had dus uh, het Amerikaanse... ...don't ask, don't tell beleid. Hier stelde hij dus dat de val van Srebrenica... ...deels toe te schrijven was aan het, aan, aan het aanwezig zijn... ...van Nederlandse homoseksuele militairen. Oh ja, dat was ook nog... Maar goed. enkele dagen later zag Sheenan zich gedwongen... ...om deze verklaring te corrigeren. Dus we hebben het weer uitgelokt. Hè. Het is dus... Uh, Hetzelfde ja. geval weer van als een meisje met een kort rokje loopt, dan vraagt ze om verkracht te worden. Ja. Als jij homo's in je leger hebt, dan vraag je erom dat het gewoon helemaal fout gaat. Nou, zeg. Het is, uh, ja, je, je zou eigenlijk denken van, uh, wat gek allemaal. Want vorige week zaten we nog in dit. The end is near. Ja. Dat ging allemaal toen niet door. Ja, ja. <laughs> dus nou gaan, ver... we, nou gaan we weer oude koeien uit de sloot halen. En nou, het schijnt <laughs> toch het einde te zijn van al die gevaarlijke gekken. Die gewoon, die, die elk, elke komen. Uh, ja, misschien, die willen mensen, uh, de kast? Misschien, misschien willen ze ook uh, het, het schoonmaken. Een, een lijst schoonvegen voor dat het einde echt begint. Dat ze even flink hebben. Uh, zichzelf hebben uh, nou? bekeken. Ja? Van goh, uh, kom ik nou veilig bij de Hemelpoort aan en zo. En dat ze nu dat ze nu zorgen dat ze gepakt worden. Ja, ja, ik geloof het. Oké. Okay. Nou we beetje... mogen tot de orde van de dag. Je bent een beetje. Weet je, doet die wapie. Ja, doet die wapie ja, hoor. Als je dat toch, uh, als ik als ik deze man altijd hoor praten. Kom oh, ja. daar gaan we mogen via mij. Ja, daar komt echt nooit meer goed hoor. Ja. Daar kan je echt, daar kan je gewoon vergeten gewoon. Nou, straks van. Wat zegt hij nou? Ja, dat dat ze ik dat wil ik graag weten. Ja, dat mag ik. Een... En de vraag is nu nog steeds natuurlijk: hebben wij nog? Ja, hebben we nog nieuws over Strauss? Nee, nee. Volgens niet. mij is het uh, op dit moment een beetje rust. Sorry. Maar het was dan wel zo: er was dan wel een Franse auto. Ja. En de, de afkorting van die auto was, uh, waren zijn voorletters. Hé. Hey. Heb je die eerst gehoord? Nee. Nou, dat zaten we een paar op erbij, dus dat was wel even een leuk uh, iets. Het was een Renault, uh, hoe heet die Straus? Eh. Uh, voorletters, Nou, maakt niet meer uit. Maar okay. je, je weet het ik bedoel, in ieder geval. Ja, dat is goed. <laughs> en straks onder andere nieuws, het regen, maar eerst even sneeuwjaar de muziek van de Arctic Monkeys, de nieuwe single. Hoor ik weer metaal geluiden? Nee, dit keer niet. Gitaal geluiden. Hey, camera, roll the Well, it is wonderful.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 Vorige week hadden we het nog, daar hoorden we dit de hele tijd. The end is near. Maar het is nu gewoon weer uitgesteld tot oktober ergens. it's a new beginning. Ja, dat ook. Hij zei wel in een interview: Ja, we merken, de meeste mensen merken het niet. Maar die zeggen maar dat die speciale zintuigen hebben. die voelen wel dat het allemaal veranderd is. Dat er eigenlijk wel iets gestopt is. Maar het echt einde van de wereld. dat moest je natuurlijk toch wel even zeggen: dat komt ergens in oktober. Ja. Er komt echt een einde aan de wereld. Ja, want dat had ik ook gezegd. Hè, van het was nu zo het einde van de wereld. Van, uh, dat uh, dat uh, allerlei nare dingen gebeuren. En inderdaad. Hè, ja. Overstromingen, vulkanen, orkanen. Dat soort dingen. Ja. Ja. Er was van de week nog weer een vreselijke orkaan. Of was het dan net... Ja, ja. In Amerika. Ja, kijk, dat is toch wel een teken. Echt een gigantische orkaan. De, de grootste sinds... Wat echt 18 zoveel of zo. Het was echt... Uh... Over het plaatje. Joplin. Ik onthoud het omdat ik Janet Joplin ken van vroeger. Oh ja. ja Daar onthoud waar. ik. Maar die, dat hele plaatje is gewoon uh, met de grond gelijk gemaakt door die elkaar. Dat is een uh, hand van God. Het, het is wel waar dat er gewoon echt allemaal wel heftige dingen gebeuren ja, in de dus, wereld uh, Ja, daarom zeggen, je voelt dat er wat verandert. Ja. Maar het, is, uh, het was dan zo van, dan zouden er uh, een aantal, uh, de mensen zouden toen graven, opstaan. En uh, die zouden, en dan zou geoordeeld worden van ben je gered of niet. Geloof je in God, neem je de schepper aan. <laughs> en dan, en dan. ...gingen de doden... ...die zouden ze dus gewoon weer vreselijk dood zijn. Ja? Dat waren ze al. Oh ja, ja. En daarna in oktober... Dan, dan gaat het einde helemaal gebeuren. Want dan oh, dacht, houdt de hele aarde op. Ik dacht, met bestaan. Toy, ik dacht dat Toy Story een vreselijk boek was. Maar dit is ook een vreselijk ja, boek. Ja. Oh, man. Nou, je moet ook wel uh, zin hebben om het helemaal te lezen. I, d, d, d, mij lukt het niet. En toen zei iemand van, ja, maar je moet ook het Nieuwe Testament doen. Oh, okay. Ik heb het wel eens geprobeerd. Dat is een uitstekende noemen we dat? slaapmuts uh, gebeuren. Als ik gebeuren. Uh, ja, je valt val bijna ja, elke keer. Dus, uh, het is twee bladzijden. Oh, geprobeerd. weer overnieuw. Weer twee bladzijden. Weer overnieuw. Het blijft niet hangen. Hè? Het blijft. Nee, de precies. highlights hebben we, Kerst en Pasen. Maar uh, uh, Mladis. Uh, ze had wel het boek van Toy Story gevraagd, hè? Echt waar? Ja, dit, dit gaat even een tijdje duren, dit. Laat ik ze maar heel dik boeken maar uh, bijhalen. Dan hou ik het dan wel even vol. Maar goed, uh, hebben we oh, nog... kan je vragen, Ja, ik vroeg oh. nog af vragen vraag nog. Oh. We hebben ontzettend veel politieberichten. Ja. Hij ja? nou, had uh, deze week natuurlijk ook de examens en zo. En er waren twee scholieren uit Rotterdam. En die zijn uh, woensochtend. Uh, Heel ver gegaan om een rekenmachine te halen. Die waren ze vergeten voor een wiskunde-examen. Ze ontvluchten in de auto de, po de politie nadat ze het apparaat hadden opgehaald. Want de bestuurder had geen rijbewijs. Het, het lijkt wel zo'n slapstick-film. Oh. En die twee jongens, 18 en 19 jaar, reden richting de A16 ter hoogte van Hendrik Ido Ambacht. En een politieauto gaf hun een volgteken. Nou, en zei: ik Oh god, ze gaan komen te laat op het examen. We gaan op de vlucht. Nou, toen zijn ze dus gevlucht. <coughs> en. Uh, toen, ver Toen verloor de bestuurder ook nog eens een keer de macht over het stuur en botste tegen een vrachtauto. Oh. De jongens bleken in Dordrecht dus een speciale reekmachine te hebben opgehaald. En uh, na de botsing probeerde een van de jongens weer te vluchten. En de agent kon hem tegenhouden was gedwongen om de scholier aan zijn eigen stuur te boeien. Tot de versterking kwam. Pjoe. Maar het is ook niet bekend of de jongen nog op tijd was voor het examen. Maar ik denk zo'n filmpje, je moet gewoon een filmpje van politie op je hielen van komen en uh, en, en, en hoe loopt het nu af, weet je, een epilogue. Ja, ja. Nou, Het is nou, echt zo'n film. Ik had het wel geweten. Ja. Uh, nou, ik heb nog ook wel een beetje politieberichten. Het gaat over het uh, over over het, de, de lachende jongen met de bierkruik van Frans Hals, geschilderd tussen 1615 oh, ja. en 1630, is gestolen. Ja. Dus het Ja, absoluut een van de topstukken. Het schilderij met de twee lachende jongens: van wie een met een bonmuts getooid gaat, en de andere met oh nee, een bonmuts en een uh, bierpul in zijn handen heeft. Ze lachen alle twee. En ze zijn ontvreemd samen met een andere schilderij. En uh, even kijken: dit is de bloeiende borstgezicht. Met bloeiende vlier. Van Jacob Ruisdeel is dat. Ook zo'n topper die iedereen wil hebben. Oh. <laughs> zo en, leuk, hè? Uh, en hetzelfde uh, museum is een aantal jaar geleden ook al wat gestolen. En dat is toen teruggegeven toen ze een betaling hebben gedaan van 500.000 gulden. Zo. En toen hadden ze al zoiets van, moeten we het nou wel gaan doen? Is dat nou wel slim? Want zet dat niet aan tot weer mensen dat te gaan stelen. Maar ja goed, ze hebben de daders destijds niet gepakt. Dus die hebben nu zoiets van, we gaan het nog een keer doen. Oké. Okay. En dus waarschijnlijk komt dit schilderij soms ook weer tevoorschijn. En dan uh, ja, moeten ze er ook geld voor gaan betalen. Ja, Het is triest en het is heel goed voorbereid. De politie kwam twee minuten later en toen was alles al verdwenen. Maar ik vraag me toch nog steeds af wie nou dat soort schilderij zo graag wil hebben. Ja, wat ik, kan ik van, wat moet je met... Ja, nee, maar het is ook een leuk plaatje uit de middeleeuwen. Ja. Nou, wie wil... Ik wil het niet aan mijn muren. Het is en toch van. zo gedoteerd. En ik denk, denk van, waarom komt dan nou niet eens een leuk schilderij van... Uh, een jongen met een rapperpet op of zo, weet je van, hè Uit uh, deze tijd... Dat dan mensen daarvan van, oh, dat is cool, weet je ja. ja, dit is wel waar. Echt zo'n deprimerend Rembrandtje aan de muur. Oh man, in ja. deze tijd, financiële stroppen, ga je een depressief dingetje aan de muur hangen. Nou, doe ik dat... maar niet, doe maar nee, niet. Nee, volgens mij En dan heb doen. ik nog één... Politiebericht. Oh, sorry. Uh, po uh, Politiebericht. <laughs> politieberichten. Precies. Een 39-jarige man uit Dordrecht wilde ma uh, afgelopen maandag wilde hij zo graag in de cel overlachten. Dat hij denkt van, ik ga gewoon alles doen om. Want hij had al gevraagd aan de politie om een slaapplaats. Hij kreeg het advies om het leger des heils te bellen. Ja, hij denkt van, ja, je neemt geen genoegen mee. En hij plaste gewoon na een scheldpartij tegen de deuren van het politiebureau. Nadat de man op verzoek van de agenten zijn urine had opgedweld, wat hij tot voorbijstering van de wetsdienaren deed met zijn eigen jas. mocht hij uiteindelijk in de cel blijven slapen. En dan mocht hij misschien zijn jas wel. De, die hing daar dan waarschijnlijk te drogen. Je bent blij Wat iemand toch allemaal niet doet voor een slaapplaats. en, en wat vies gewoon. Oh. oh. Ik zou, ik zou hem op dat moment gewoon weggespoten hebben. Ze hebben toch vast wel een brandslang daar in de buurt. Oh jij krijgt meteen zo'n uh, zo'n uh, rainbow uh, idee. Ja, maar dan is hij ook gelijk schoongespoeld. Al die plas, zeg, houd hem op. Ja, wacht. Ja goed. Zo verder wat. Reden op mensen. Ja heerlijk. Zo verder politiebeleid. Dat is een voor deze plaats. Well, it is wonderful. Ja, dat heb ik ook een beetje met deze plaats, zeker weten Goed, Norgate van de Vaccines. Echt een bizar kort plaatje, maar dat geeft allemaal niet. Dan blijven die plaatjes altijd erg leuk. Het is tijd voor wat berichten uit de omgeving. En ik kijk even naar mijn linkerhand. Uh, ja, welke zullen we doen? Ik heb hier. Uh, ja, dat is vandaag is natuurlijk wel heel interessant. Er is vandaag hulpverleningsdag in Zandvoort. Vanaf 11 tot 4 uh, uur staat het badhuisplein. Dus dus bovenaan bij de ratonnen. Vol hulpverleningsmateriaal, voer- en vaartuigen en informatiestands. En gedurende de dag vinden er allerlei demonstraties plaats. Kun je zelf aan diverse activiteiten deelnemen. En krijg je alle uitleg over het materiaal dat de hulpdiensten tijdens hun dagelijks werk gebruiken. Er zijn nog nieuwe deelnemers die uh, hier aan meedoen. De dierenbescherming halen Haarlem en Omstreken. En deze is heel apart. Eerste hulp bij Zeezoogdieren Noordwijk. Dus ik heb zoveel gaan ze nog een. Uh, een uh, voorbeeld doen over hoe ze uh, zomaar een, een walvis even laten stranden. Of zo. Dat lijkt oh, me ja, erg leuk. Ja, ja, ja, ja, wel ja, leuk. Het moet wel een beetje spectaculair zijn. Niet de ja, een, ja. een of andere meeuw of, of dingetje Ja, de nee, voeten valt. Of een walvis of zo. Een walvis, ja. Mond, en het, uh, Dit is ook een aparte Twi Twickerler Veld. European Detection Dog Service. Waarschijnlijk gaan ze. Ik moet ze welke taal spreek je nu? Engels, maar ja. Oh. Maar dat gaat dus waarschijnlijk over uh, van die speurhonden. Dus misschien gaan ze daarmee ook wel uh, demonstratie geven. Dat is natuurlijk wel leuk. En uh, ja, daarna zijn natuurlijk gewoon heel saai. Het Rode Kruis, de brandweer. Ja, ja, nou, nou, zeg het niet zeggen Reddingsbrigade. Oh, die zijn allemaal dat is allemaal allemaal zo, zo saai. Zeg, bloed, gebroken ja. benen, arm arm arm saai, arm Bloed en gebroken benen, arm arm arm arm arm arm interessante demonstraties. Dus het is echt de moeite waard om gewoon even heen te gaan. Ja, wat ook wel, uh, nou, wacht even. Dit is een uh, belangrijk moment. Ja, precies. Dit is een belangrijk moment. Namelijk de startverkoop van watermuziek in Heemstede. Vandaag om 12 uur. We uh, gaan het uh, Watermuseum in Heemstede gaan ze huizen verkopen. Kan je erop intekenen? Het begint om oh. 12 uur. En daar worden 41 exclusieve woningen als herenhuizen. 201 kapwoningen. Vrijstaande villas met retenkap. Er, retenkap. Een leuke kapper. kap. kapper. man, een Rietenkap gerealiseerd. En Van deze, deze woningen komen er 18 aan het water te staan. Oh. Of ik zal altijd armoedig aan het water Krijg je last van rat en zo. wat? Oh, oh, Dat zou ik uh, niet willen, hoor. Krokodillen en muggen. Ja, die gaan ze dan kunstmatig, want het moet een beetje een spek spektakel ja, dan worden. Ja, Het is donker en dan schijn je met zo'n zaklantaan over het water, en zie je al die ogen oplichten. Ah, oh, oké. Okay. Dan je heb je hebt... geen last van ratten, dat kan ik je wel vertellen. Nee, dat is wel waar. Maar goed, het begint dus uh, de start te verkopen vindt plaats op het bouwterrein zelf. Okay. Heet het bouwterrein zelf of is het op het bouwterrein. Doe op het nou. bouwterrein zelf? Ja, ik denk het zal wel op het bouwterrein zijn. Oh ja, op het bouwterrein dus, dus zelf. Dus kijk ergens langs het water, daar is vast een uh, gezellige opening. Ja, ik was zeggen, mm. weet je wat? Het is tussen de Bron, grens, Schildersbuurt en het Dagziekenhuis. Daar is het. Oké. Okay, nou. Daar gaan dus 41... Nou, dat zijn mooie, dure worden. Als warme broodjes mm. gaan ze over de toonbank. Nou, ik weet van mijn... Uh, moet je wel wat geld meenemen. Ja, ik denk het ook wel. Maar ja, wel leuk. Ja. Uh, wil je nog meer? Ik wil meer! Ik wil meer! Nou, er waren overtredingen in het Zandvoortse horeca gebeuren. En uh, afgelopen vrijdag, maar dit is niet gisteren, vorige week... ...heeft de gemeente de vier laatste bestuurlijke waarschuwingen de deur uitgedaan. En er moet één horecabedrijf een weekend vervroegd sluiten. Dus het zijn de volgende bedrijven. We gaan gelijk zeggen waarom. Nee hoor. Maar het is uh, Toscane in de uh, Doorwerkersstraat 5 heeft de waarschuwing. Maar Marechiado, Berghout en de Albatros... En uh, vervoegde sluiting, ja, dat is heel jammer. We moeten om één uur naar huis. De, de Shisha Bar Rotana in de kerksteeg. 2. hier, eh. Uh, weet je dat kleine steegje? Shisha Bar, je hebt waarschijnlijk iets van een stout hoor. Je mag dit niet meer doen. En die moeten dus om één uur dicht. Maar het is dan gaat tenminste lekker op tijd naar bed. He? Ja, dat is waar. Politie! -belichten. Ja, ik heb toch nog even eentje binnengekregen. De eerste aanhouding dan, zei, Twitter is een feit. Zondagochtend twitterde politie in Kermond dat er werd gezocht naar een. Pik sprint een nieuwe Oranje Quad met brede banden. Deze was gestolen in Zandvoort. Een Twitter -wijk, twitterende wijkagent zag maandag in zijn vrije tijd. Kijk, altijd paraat, De quad staan in de Canaristaat. Ja, dat klopt juist. Ja. Oranje hoor je in Canaristaat hoort je te staan. Dat hij tipte zijn collega's. En het voertuig werd weggesleept. Een korte tijd vroeg een 18-jarige Zandvoort waar zijn quad was gebleven. Had het nieuwe voertuig aangeschaft voor een appel en een ei. Ja. En had erbij geen papieren gekregen. Hé. Hey. Ja. Ah, dan kan ja. je toch al te get voelen. Hé, hey, heeling. Dus, en niet uh, van Jomanda. Dus als jij op een stokje zit, dan, je ook in, dan sta je ook in Canaristaat. Wacht even. Ja, jij bent gezegd, ja je hebt in Canaristaat. In Canariestraat. Oh, de Canariestraat. Ja, sorry. Ik denk het is een bepaald standje, die heet de Canariestad. Ja, er... de lippen zijn ja. nog niet helemaal los. Nee, oké, okay, oké. Okay. <laughs> Nou, zover de berichtgeving uit de omgeving. Uh, volgende uur zijn er meer. Ja, wakker ja. Dat is een goed idee, ja.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 Ja, wat een vrolijke muziek op de zaterdagmorgen wake-up call. En het is uh, only seven left. Volgens mij is het ook een Nederlands beentje. Maar ja, ik heb hier niet goed op zitten letten. Dat is ook tijdens het overleg met de uh, programmaleiding en zo. Dan gaat het om dat, dat ding ontgaat je mm. dan gewoon weer helemaal. Ja, wat een lekker vrolijke muziek. Nou, ik vind het ook een heel mooi melodietje voor mijn komende ja. bericht. Nou. Dus, uh, in de woestijn van Marokko heeft de Gentse wetenschapper een gigantische garnaal van een meter lang ontdekt. Jawel, ja. ja, in de woestijn. Met twee grijparmen om prooien te spietsen. Althans een fossiel ervan, want het zeemonster is al bijna 500 miljoen uit, jaar uitgestorven. Dus een meter lang beest en dan met enorme spiesarmen. Een garnaal wordt die ook wel genoemd, hè, geloof ik. Een garnaal, dat nou, zijn echte naam, is de Anomalocaridide. En uh, hij is Wat? 480 uh, miljoen jaar geleden uitgestorven. Toen was ook die eend neer. Ja? En in zijn tijd stond de, de dier echt aan de top van de voedselpyramide. Vergelijkbaar met een haai tegenwoordig. Zo. Dus, uh, heel graag is dat. Een genaal die je kan vergelijken met een haai. Van de haai van tegenwoordig. Ja, gewoon omdat, uh, omdat hij zo groot is. Hij is een meter lang. En hij heeft dus twee grijparmen waarmee je dus de prooi kan spitsen, spitsen. Ja, zo, uh, alsof het een lans is. Ja. En dan hup, en dan wordt hij zo opgegeten. Maar een meter, hè? Dus meestal, uh... meestal pik je een granaal aan een speech... maar dit keer was het omgeruid. Ja, ja, precies. Nou, en ik, dat uh... is gewoon de straf misschien wel weer... van uh, het grote geheel... dat hij daarom nu zo klein is... en nu steeds op een speechje op de barbecue komt. Nou, misschien dat het is misschien kunnen. karma. Nou, ook nog een echt heel, heel triest bericht. Dit Diep is echt ongelooflijk ook. Ja, Vier maar. extremistische moslims... die ja. probeerden een godsdienstleraar te vermoorden... omdat hij het nichtje van hen... onderwees aan andere religies... Ze zijn deze week veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraf. De gruwelijke mishandeling hield Groot-Brittannië wekenlang in de greep. De, de man, de, de leraar uh, Gary Smith was 38. Of is nog steeds 38, sorry. Hij, leefde, hij heeft het overleefd. Ja. Okay. En wat hebben ze nou precies met hem gedaan? Ze sloegen hem met een stalen buis. Met een baksteen hebben ze op hem ingeslagen. En ze sneden zijn mond open van oor tot oor. Wat een... L luguber. Wat luguber, wat... Markade. Wat een knul. Ze, ze dachten dat hij dood was Echt zelfs dat kan je niet goed doen Wat ben je dan nou een mislukkeling man Oh wat word jij gestraft als hij straks bij Allah komt Ja ah, precies ah. Als je iets doet maak het dan af Ja, ja. nou goed we zijn ja, hartstikke blij dat deze Ja is Ja we zijn hartstikke blij dat deze godsdienstleraar het overleefd heeft En het is echt een bikkel Hij staat gewoon weer voor de klas Jemig Het is echt bizar gewoon een steuntje van die rande bielen een... met zo'n baard Sorry, Hij heeft nu een glimlach van, een van oor tot oor maken, Wat? Hij heeft nu een glimlach van oor tot oor Ja ja, je kan er echt ja, je kan ja. er wel. Er zit wel humor in, geloof ik, hè? Ja, dat ja, is wel afstandig. Het is wel een beetje. Uh, ja, een beetje een uh, rare. Ja, nou. Nee. nou goed, ja, ze zitten jaarlang lang vast en uh, laten we hopen dat ze ook vast blijven zitten. Nou ja, ik Gelukkig vind het. Er... Gelukkig staan er in ieder geval foto's in de krant van ze. Dus als je ze in de buurt hebt, dan denk je van. Oeh, ik zeg niks over God. over Allah. Ja, even, even kijken. Ja, dan programmeer jij ze allemaal even. Man. Ja. Ja, ik vind toch die flasbaardjes... Die vond ik toch altijd al wel een beetje eng. En als ik ze nu zo zie. Maar het zijn van die jonge gasten ook. Hè? Ja het zijn hartstikke jonge gasten. Ongelooflijk. Ja meestal, het zijn meestal jonge gasten. Wel later kom je tot een keer natuurlijk. Dat is altijd weer waar. Uh, toepak leeft op de radio. Start een muziekje. All my windows duidelijk Louder Than Ever van uh, de, de, de band. Ja, Cold War Kids. Momenteel weer een plaatje met uh, iets... Oeh, weet ik niet meer. Weg. Ik heb zoveel muziek van hun gedraaid. ik het spoor met je bijstaan. Maar dit is wel uh, een van de eerste hitsingels die uitkwam. Het is uh, bijna kwart van negen. En Tobak blijft op de radio. Ja, ja op dat... de televisie zijn we er ook te beluisteren. Uh, maar ja, ik heb het nummer. I Can Hear You Louder Than Ever. Ja. Van wie was die, zei Cold War Kit Cold, War Kit. Cold War maar, uh, Kit ik heb wel een fijn bericht Dat het einde van de luidruchtigste Televisiereclame in zicht is oh? Want Spot, het Nederlands Marketingcentrum Voor de te Televisiereclame Heeft uh, per 1 september nieuwe geluidseisen gesteld Aan de aangeleverde reclamespots En promotiefilms van de programma's Ja en uh, je, er komen dus gewoon nieuwe richtlijnen vanaf 1 september over het geluid, het reclamegeluid. En die zijn op advies van de European Broadcast Union, de Ebu, gebaseerd. Dus nou, ik ben heel benieuwd uh, of het inderdaad gaat schelen. Dat als je gewoon bij een film een beetje in slaap vond, dat je iedere keer uh, je echt de, de, de rambam schrikt. Omdat plastic BAM! Die reclame komt er tussendoor. Dat je denkt. Wow. Ja, het heeft vaak ook te maken met het feit dat ze het geluid natuurlijk helemaal comprimeren. Dat het echt gewoon op één niveau blijft. Normaal heb je een beetje dynamiek in geluid. Maar soms dan gebruiken ze echt compressors, compressors, limiters, om het geluid helemaal op één niveau te krijgen. Dus dan heb je één vet geluid wat je over je heen krijgt. Ja. En dat heb je in de Amerikaanse serie sowieso al, CSI en zo. En dus dan hoor je die mannen praten. Die praten allemaal heel erg zo. Ja. Dat moeten dus ze iets spreken opnieuw. ze we weer naar een andere scène hoort, dan, dan, dan en dan gaan ze weer naar de volgende scène. Ja, oké. Okay. Dat vind ik ook altijd wel erg uh, irritant, dat geluid. Nee, ik vind dat wel een mooi geluid. Dat is, uh, uh, uh, ja, ik weet precies welke serie je bedoelt. Dun, dun. Dat, ja, dat is. Ja, dat CSI geeft wel oh, de trek. Maar nee, nee, de nee, nee, nee, nee, uh, uh, Met die. Uh, ja, ja, ja, ja, met die. Met, je hebt er zoveel. Uh, victim units, special victim units, Zo we het Nou, even heel belangrijk nieuws. Want Nederlanders moeten. doen er verstandig aan. Groenten. eerst te wassen. En zo nodig te schillen voor consumptie. Ja, vanwege dat... die bacteriën in Duitsland ja. of zo? Ja, precies. Dat geeft het tenminste Edith Schippers van Volksgezondheid, zei, zei dus. Ze zei dat naar aanleiding van de infectie van de ihec bacterie die in Duitsland al zes mensenlevens heeft geëist. De nagaan. besmetting ja, is afkomstig van de komkommers. Kijk uit waar je komkommers stopt. Want voordat je weet krijg je last van je darmen. Maar ik Klinkt heb, logisch ik ook Ik heb dit, een collega, ja. en die komt wel eens met een komkommertje aan op het werk, ja? van zo'n land. Ja? En die zegt ook van, nou ja, die zijn zo schoon, die hoef je niet te wassen. Maar als ze dan uit je eigen land komt, moet je dan toch ook nog wassen? Ja, beter van wel, ja. Nou, er zijn nu ook in Nederland Nederlands, geloof ik, wat twijfelgevallen. En nu gaan ze echt alles uitzoeken. Ze gaan echt die bonnetjes, die, zeg maar als iemand ziek in het ziekenhuis komt en die heeft last van zijn darmen uh, ze heeft, heeft komkommer gegeten, dat weet hij dan gaan ze thuis helemaal onderzoeken waar die komkommer vandaan komen, ze gaan hun kastjebonnetjes nazoeken, gaan ze naar de supermarkt, gaan ze kijken waar ze die komkommers hebben inge, ingekocht of ze echt naar Duitsland komen, of dat we hier in Nederland ook nu te maken hebben met die, die ziekte. Met die uh, bacterie. Ja, dus. Ja, het is wel spannend het, het, nou, uh, Oh, jij weet het toch altijd weer net te brengen dat je denkt, vertel. Oh, hmm, het is spannend. best spannend Ja, ja. Maar het leven is gewoon één grote loterij Dus als je nog spelletjes wil gaan doen met de komkommer zal deze vervassen. <laughs> ja. O, oh, Daarom zit die bacteriën erop. Snap je? je. Ik zie je. I see you In me You ja, a Silent Express en Never Saw This Coming En dat hadden zij ook zo. Oeh, wat in ieder geval Dat hebben goed nog zo groot Zo kunnen worden. Ongelooflijk, zag je Nou, we zitten nog even na te praten Over die komkommers Dat zijn tweede handjes Denken wij zelf Ja, die zijn voorheen gebruikt dat, uh, Die komen uit uh, Duitsland Uit Duitsland de Dat denken wij zelf, ja Maar goed uh, Uit maar Duitsland the war. Oh, kst, van de nee, oh, dat, dat hebben we gehad, gehad ja, daar, daar gaan we niet over praten Ehm maar goed, uh, ja, dus, uh, ik, zal, ik zal ze echt goed wassen. Want ja, sommige mensen kopen een komkommer. Maar die houden niet van komkommer. Nee, ze vinden het niet lekker om te eten. In heb in geval. Je, jij nog een komkommer? Ik heb een komkommer in de koelkast liggen. Nou, als ze dat zeggen. Ja, dat is een beetje één Wees gewaarschuwd. Dan moet ik nog een lampje gaan branden. Even in dippen in de tzatziki is erg lekker. Ja. En wel een beetje gezondere snack natuurlijk dan. Uh, van, uh, van die Franse kaas en dat soort dingen. Het is ook wel eens lekker, maar... Hè? Ja, ik kijk daar toch altijd weer echt... Ik was, vorige week was ik bij een feestje ook, wat er allemaal niet op tafel komt. Wat er allemaal op die toosjes gesmeerd wordt. Dat gaat allemaal... Oraal gaat het naar binnen. Ongelooflijk, wat ze niet... Nee, goed. Ja, sorry. We zitten weer op het eten gebeurd. Je, bent er, weer. Je en, bent er weer. Nou, dat sluit dit bij een mooi maan namelijk. Kanker en vroeggeboorten door nepsuiker in de koffie. Het, uh, twee alarmerende studies van Deense en Italiaanse onderzoekers hebben in Brussel uh, tot danige twijfels geleid over de veiligheid van kunstmatige zoetmiddel. aspartaam. Dat uh, Europa een nieuw onderzoek uh, heeft gelast. Ze gaan het nog een keer onderzoeken. Ze dachten dat het veilig was, dat uh, aspartaam, Maar ze hebben daar toch wel twijfels over. Dus twee van die uh, dingetjes. Maar, keer, kan je beter toch wat, iets, iets wat suiker doen en dan gewoon wat iets minder? Ja. Langzaam afbouwen, dat helpt afbouwen. ook wel eens. Ja, dat is ook alweer waar. Maar uh, er is trouwens ook enorm veel frisdranks. Uh, daar zit dan dat, dat spul in. Ja. En dan uh, staat het ook niet eens in eerste instantie op dat het suikervrij is of dat het spul gebruikt wordt. Kijk, bij die lightdrank kan je het wel bedenken, maar je hebt sommige ja. van die. Uh, dan denk ik van, dan uh, ga ik eens kijken, oh, daar nou, nou, zit geen uh... suiker in. Geen suiker in. Maar er zit een andere uh, ellende in. Ja, precies. Maar uh, het schijnt dus ook, hè, dankzij een baanbrekende Nederlandse vervinding, kunnen laboranten aan gewone bloedmensen monsters al zien of iemand kanker heeft. Oh. Ze kunnen ook twee soorten identificeren, hersentumoren en prostatenkanker. Dus dat is, uh, het staat voor op de thuis Dagblad. Maar uh, ja, die ontdekking schijnt dus zeer betekenisvol te zijn. En biedt een veelbelovend uitzicht op een betere bestrijding van kanker. Nou ja, daar zijn uh, ja, daar is de hele kankerbestrijdingsgebeuren heel blij mee. Het is gewoon fijn voor de patiënten dat ze sneller weten, uh, sneller kunnen gaan uh, ja, ja? genezen. Genezen. Uh, en uh, erger kunnen voorkomen. Ja, ja Mooi kanker voorzien, en hè? Parkinson zijn echte ziektes die gaan ons uh, aanvallen ook, hè, omdat we steeds ouder worden. En ja, allerlei dingen eten die toen niet echt helemaal gezond zijn. Ja, omdat het is toch wel gezond. Ja, zijn dat toch de ziektes die ons gaan aanvallen volgens mij. Ja, ze zeggen ook hè, van eet niet uit pakjes en, en eet geen uh, dingen die je grootmoeder niet zou herkennen. Nee. En dan denk ik van ja. En kijk ook gewoon uh, hoe, hoe verser je het doet en hoe beter het was, uh, hoe ouder je wordt. Dat is misschien toch wel weer leuk om uiteindelijk. Stel je voor dat je zeg maar, de smaak zou uit kunnen schakelen. En er gewoon alleen maar leven op. Uh, op, op pill of zo die je zo gezien neemt. Soms ja. middags en avonds. Dat kan. En dan ga je andere leuke dingen doen. Oh, zou je tijd overhouden? Ah, nee, je en die niet... keuken kan helemaal weg. Ja, ja dat is wel makkelijk, ja. ja. Je hebt alleen gewoon een tapje voor water. Ja. En thee drinken en zo. Ook weg, gewoon alleen maar water en brilletjes. Ja. Ja, Het scheelt wel een hoop afval in de wereld. Ja. Ja, oh. ja ik, denk, eh, ik denk, volgens mij, en dan ga je ook heel gezond leven, volgens mij. Nou, straks nog wat nieuws over Blanking. To say, at you today. Can't get out your own way. Well, hold on. Hetzelfde geluid Maar ik vind het niet vervelend hoor Echt niet We zetten de deur Ja Man Man Dat waren de, de, de, de, de, de helft van Oasis Hoe heet die man ook alweer? Liam Gallagher oh Ja, ja, die, is uh, toch, ja, ja. Die, die moet gewoon muziek blijven maken Ik zei het net al Nieuws over planking Ja Er is een nieuw zeelander Die was bijna dood nadat hij ging planken op het spoor Ja en uh, hij deed en, maar Maar de, daardoor een trein En hij is dus net op tijd weggegaan Maar dus, oh, Die overgewaarde raadje uit Nieuw-Zeeland okay. uh, Die, ja, die, die uh, gaat natuurlijk steeds meer uh, gaat, gaat gewoon steeds meer slachtoffers opleveren ja. Maar er is dus ook bijvoorbeeld een foto van een man Die, die zich liggend op hun buik op, op een gazonmaaier besturen Of plat als een plank ja, op Ja dat ken ik al ja? Ja, die ken ik al. Een 20-jarige man uit Brisbane was vorige week al overleden. Hadden we al verteld, hè? Want hij wilde zichzelf fotograferen toen hij als een plank op de balkonleuning lag. Ja, hij verloor zijn evenwicht. Ja, toen viel hij te pletteren op de grond. Ja. En uh, nu worden er dus ook om kopieerdag te voorkomen. Zijn door de politie niet al te veel details bekendgemaakt over het incident. Want ze hebben echt zo van, ja... Jaar... Het, het, het grijpt echt als een olievlek om zich heen. Het is gewoon een levensgevaarlijke heleboel dingen. En het komt natuurlijk ook door die hele dingen als uh, al die programma's hè, van die gasten die uh, allemaal foute dingen doen. Ja, ja. Het, het, het, het komt niet in de buurt vind ik hoor. Maar het is op een of andere manier, maak niet uit wat je bedenkt. Stel voor je, je laat je vinger fotograferen op de meest rare plekken. Ja, dat gaat ook fout aflopen natuurlijk. Want dan laat je je vinger fotograferen. Vlak voor een machine of je vinger. Het maakt niet uit wat je bedenkt. Vlak voor een krokodil of, vlak de krokodil, ja. of zo. Vlak voor een krokodil of zoiets. Het meest. ja, verzin maar iets sukkeligs en dan kunnen slachtoffers bijvallen. Want mensen. ja, die moeten daar een opleiding in krijgen. Daar moet je een certificaat voor halen. Maar doe het wat leuker. Er was toch ook een man. Was er was toch ook een man die allemaal filmpjes op YouTube had gezet. Uh, van allerlei vakanties dat hij had en overal deed hij hetzelfde dansje. En, okay. uh, en, en die, uh, die kan je dan zien. En dan zie je hem dus dansen uh, bij de boer Maar je ziet hem dansen voor de niergaren watervallen. Je ziet hem dansen in India Levensgevaarlijk! Maar da, da, dat is dan leuk, weet je wel. Maar, maar dat, uh, die gevaarlijke dingen, de mensen maken elkaar gek. Ja, en het niet. is ook wel eens nu een tok zo af en toe, dat je hoort van wat mensen allemaal aan het doen zijn. En dat je denkt van, ja, ah. je leeft al je leeft op het randje van. Uh, ja. Hoe zeg je het? Op, uh, drie, ja, op die edge. Uh, living on the edge. Ja. Maar ook dat mensen er eigenlijk niks aan kunnen doen. Want het is de enige manier waarop zij een bepaalde stof aanmaken van spanning. Okay. En dat ze het eigenlijk uh, daardoor verslaafd raken aan. Ik dacht dat die mensen een beetje... Maar goed, dat is zo, ja ja, ja, ja, is dat ook goed. zo. Um, uh, oh ja, ik heb hier nog een bericht over. Uh, oh, dat laten we doen we straks al even. We laten we eens even aan. een goud van oud doen. Ken deze nog? Echt, we draaien bijna nooit echt oude muziek. Ik denk dat het toch wel weer leuk om even. Helemaal weer terug te gaan naar vroeger. Ja, Stone een Roses. Ian uh, Brown zat vroeger in Stone Roses. Maakt nu nog soloplaten. Maar dit is uit de goede oude tijd: Fool's Gold.